Goedemorgen. En ik zie nieuwe gezichten, dus even vooraf. Ik vind het niet erg als iemand een vraag stelt. Ik hou daar wel van. Nou, als het een open discussie wordt, gaat het misschien iets te ver. Maar ik vind het niet erg als iemand zegt, hoe zit dat? Of uh, legt het even uit, dat moet even kunnen. Ja, we zijn in een klein gezelschap, dus... Ik ga het over de mens hebben. Dit is een heel moeilijk onderwerp. Niet omdat het logisch niet bij zou kunnen met ons verstand. Maar het gaat tegen alle leringen in, in bijna alle christelijke kerken. Het is, het is heel erg. Toen ik jaren geleden mij doordrong wat eigenlijk de mens is, toen was ik verbijsterd. Ik was echt helemaal van mijn stuk. En dat ben ik niet zo gauw. Ik dacht, van, dat kan toch niet waar zijn? Ik denk, Ja, het was wel waar. Het was wel waar. De basis is de Torah. Jullie weten wat de Torah is. En Yeshua hield zich perfect aan de Torah. En Paulus zegt, ik heb nooit iets gedaan wat tegen de Torah ingaat. De Torah is de eerste grote openbaring van Yahweh. Met een hoorbare stem sprak hij. En de Israëlieten die lagen verbijsterd op de grond. Ze, Dit willen we niet meer meemaken. Zo... So, Groot was de glorie van God. En de tweede grote openbaring is de Messias, Yeshua. Dat is de basis van ons denken. Dit is een probleem. Veel christenen, bijna alle kerken, ook de reformatie, die zegt... De mens bestaat uit een stoffelijk deel, dat is het lichaam, en een niet-stoffelijk deel. De ziel en de geest... ...zijn dan het niet stoffelijk deel. De ziel en de geest zijn ongeveer hetzelfde. Nou, er is heel veel discussie over. De ene vindt het meer zus en de andere meer zo. Als je erover uh, leest, dan blijkt dat daar niet zoveel helderheid over is. Dus ze zeggen, pas las ik een heel groot stuk in een blad, in een christelijk blad... ...en daar werd de conclusie gedaan, nou, het is ongeveer hetzelfde. De ziel en de geest zijn onsterfelijk... De ziel gaat naar iemand overlijden naar de hemel of de hel, of in een voorstadium van de dan denk je zoiets Dat er zijn twee kamers. De ene zijn van de mensen die behouden zijn en de andere die hem verloren zijn. Omdat de ziel onsterfelijk is, wordt de ziel even gekweld in de hel of de geest. En dan zeggen ze ook dat dieren hebben geen ziel. Misschien hebben ze wel een geest. Zou een dier een geest hebben? Even een vraag. Wat denk je, Hebben een dier een geest? Ik ik ook. Ja, ja, ik heb, ik heb, wij hebben honden gehad en die hadden allemaal een geest. Ja, één kon zichzelf heel schuldig voelen. Die sliep dan bij mij op bed en als mijn moeder dan de trap opkwam, dat deed ze heel zacht. En dan hoorde hij dit op het laatste moment en dan ging hij gauw van het bed af. En dan met zijn oren in zijn nek, staat tussen zijn poot, stond hij naar mijn moeder aan te kijken. Maar hij wist, van mij mag het wel, maar... Van mijn moeder niet. Ja, hij had een geweten. Hij wist dat hij iets niet goed deed. Dit staat niet in de Bijbel. Als mensen vinden dat de ziel en de geest het niet stoffelijk deel zijn, dan hebben ze dat afgeleid via allerlei soms ingewikkelde redeneringen van andere Bijbelteksten. Vaak doen ze dat omdat ze eigenlijk zich niet willen conformeren aan de Bijbel en dat is jammer. Bijvoorbeeld omdat ze de Griekse filosofie, daarin zijn ze opgevoed. En dat zit zo in je denken, ze kunnen dat niet meer loslaten. Dus ik begrijp dat ook wel. We gaan de Bijbel openslaan. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem... en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen... En in het beeld staat daar nefes, ziel. De mens werd een ziel. En daarvoor, nefes heeft veel betekenissen. Hiervoor, bij Genesis 1, er staat dat de zee wemelde van de zielen. Van de nefes, van de levende wezens. En als dan dus zo'n levend wezen doodgaat, ja, dan heb je een dode ziel. Nou, dat is eigenlijk geen levend wezen meer. Dat is eigenlijk geen nefes meer. Dus je komt in de Bijbel heel vaak tegen dat een ziel sterft. Dus om te zeggen dat de ziel onsterfelijk is, dan ben je niet helemaal recht in de leer, zal ik maar zeggen. God schiep de mens. En hij schiep de mens uit stof, materie. Zijn lichaam, zijn gevoel, zijn emoties, zijn denken enzovoort is materie. Dat zegt het woord van God. Het is niet anders. Zo staat het er. Het staat er niet anders. En de mens kan tot leven door de adem van God. God biedt zijn adem erin. Hij biedt niet zijn roer erin. Dat hoor je heel vaak. Hij biedt zijn adem erin, zijn levensadem. De mens is het eigendom van God. En we moeten weten dat wij eigendom van God zijn. Hij heeft ons gewild. Het is de eerste erfenis. Je krijgt het leven van God. De mens is een ziel. Dat is een levend wezen. Geest en lichaam, dat is Hebreeuws denken, zijn een eenheid. Die kan je niet uit elkaar halen. In het Griekse denken, daar heb je een ziel en een geest. En die ziel zit opgesloten in het lichaam. En dat is Plato en dat is Pythagoras en dat is de oude Egyptenaren. En de Bijbel is anders. De ziel, dat is de mens zelf. Ik. Het lichaam en de geest... Het zijn een onverbrekelijke eenheid. Dat is eigenlijk uh, heel modern, om dat zo te zeggen. Ik heb een uh, kennis van vroeger. En die is emeritus hoogleraar wiskunde. En heeft, hij is een gelovig man. En hij probeert in zijn wetenschappelijke kringen het over de Bijbel te hebben. En dan is dit het grote struikelblok... Want hij denkt dat de mens een onsterfelijke ziel heeft en dan dus zegt de wetenschap, de mens is stof. En dan vind ik het jammer dat iemand dit niet begrijpt. Dit staat de wetenschappers in de weg om zich te bekeren. Want de Bijbel is op dit punt in overeenstemming met de wetenschap heel strikt. Ja, Gods adem, je leven behoort God toe. De ziel. Het Hebreeuwse woord voor ziel is nefes. Het spreekt vooral over de zienlijke dingen van de levende mens. De nefes kan je zien. De geest, de ruach, kan je niet zien. Nee, die kan je niet zien. De nefes, wat betekent het? Persoon. Wezen, levend wezen. Het is de aanduiding voor de zichtbare mens. Dit is gewoon uit het Hebreeuwse woordenboek. Hè? Ik. Als je het wil benadrukken. Adem. Levensgeest. En soms inzicht of zondige mens. Maar heel vaak is het een persoon, een wezen. En je kan het ook heel vaak vertalen met ik. Mijn ziel looft de heer. Dan sta je, dat is niet dat, dat ding binnenin mij dat opgesloten is in je lichaam. Dat ben ik, zichtbare mens. Ik sta met mijn hand in de lucht. Mijn gezicht straalt. Ik geloof de Heer. Met mijn hele wezen. Met mijn hart. Met, met alles wat ik heb. Totaal. Je kan het zien. De ziel sterft. Er zijn heel veel teksten. Ik heb er een paar bij uh, geschreven. Natuurlijk kennen we uit de tekst. De mens, de nefes. De mens, de nefes. Die zondigt zal sterven. We kennen die tekst. Ik geef een paar voorbeelden van nefes. Het, het komt. Ontzettend vaak voor in het Oude Testament. Ook in het Nieuwe Testament trouwens. De zonen van Jozef die bij hem in Egypte geboren waren. Twee zielen. Zielen betekent hier gewoon persoon. Hij verkwikt mijn ziel. Nou, je bent dus heel erg dorstig. En dan word je naar de waterbronnen geleid. En ziel betekent dan de zichtbare mens. Je ziet iemand opklaren. Want hij heeft water gedronken en hij had heel veel dorst. Of je levensgeest, hij flirt helemaal op. Genesis 35, vers 18. En het gebeurde toen haar ziel het lichaam verliet, want zij stierf, dat ze hem de naam Benoni gaf. Ja, en ziel betekent hier gewoon adem, adem. Dit is natuurlijk een tekst waar mensen zeggen: zie je wel, die ziel die gaat dan weg, dus dat is een onsterfelijk ding, en dat moet er verdwijnen. Nee, nee, dat is. Gedachten die later gekomen zijn. die is gewoon. de adem die gaat eruit. ze ademt niet meer. Als je. wel eens bij stervende geweest bent. dan de laatste adem. de adem gaat eruit. het is er niet meer. Dus eigenlijk is het. niet zo heel moeilijk. Het is. enkel staat heel ver af van het. normale christelijke denken. Ziel heeft in het Nieuwe Testament. Altijd de Hebreeuwse betekenis en niet de Griekse. Zo ben ik ook opgevoed. Dan vroeg ik wel eens uh, van uh, wat betekent ziel. We zaten in de grote jeugdgroep in een, uh, in een gemeente En toen vroeg ik wat betekent ziel. ik was net op een keer gekomen en zei oh gevoel, wil en verstand. Ja, dat is Grieks. Maar toen uh, Petrus en Paulus en Matthäus eh, hun verhaal opschreven... Toen werden ze niet plotseling Grieks denkende mensen. Het waren gewoon Hebreeuwse mensen die zochten naar woorden en die daar de Septuaginta voor gebruikten. Want dat was de, het Oude Testament in het Grieks. En daar is zijn keuzes gemaakt en sommige keuzes zijn ongelukkig en ze gebruikten gewoon die taal. En ziel betekent niet de Griekse betekenis, maar heeft altijd de Hebreeuwse betekenis het is dus een beetje te vergelijken als ik Engels spreek. Mijn moeder is Nederlands en ik spreek niet heel goed Engels. Dus ik ben dan toch een beetje houtje touwtje Engels aan het fabriceren. Het is niet anders. Je kunt bijna het Nieuwe Testament niet begrijpen als je dit niet begrijpt. Dus de heilige geest staat er in Hebreeën maakt scheiding tussen ziel en geest, tussen bot en merg. Bot is de ziel, het geheel. Het merg, dat zit er binnenin. Dat is de geest. Nou, dat is een, een uitspraak die heel erg bij dit denken aansluit. Maar nou, als je het Griekse denkt, dan kan je daar geen kant mee op. Dan kan je dat niet meer begrijpen. het is. Deze teksten, die zijn eigenlijk gebaseerd op teksten uit het uh, Oude Testament. Waar het woord ziel staat. Ja, dat hebben ze hier dan uh, ook met ziel aangegeven. Maar dat betekent dus echt de Hebreeuwse ziel. Nou, daarom uh, noem ik ze even. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast bent. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. De ziel is hier niet dat ding diep van binnen zoals de Grieken denken, maar dat ben je helemaal. Yeshua geeft rust voor je geest en voor je lichaam, voor alle dingen. Dat is de bedoeling. Want het baten de mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt, aan zijn ik schade leidt, aan zijn leven schade leidt. Dat komt uit Psalm 49. Ja? Geest. In het Hebreeuws, geest is alles wat je niet kan zien. Dat noemen ze geest. God, kan je niet zien. Wind, gas, kan je niet zien. Gedachten, kan je niet zien. Engelen, boze geesten, je kan ze niet zien. Vandaar geest. Er zijn twee woorden voor geest. De ene die komt heel vaak voor en de andere af en toe. Ruach, wij kennen het begrip ruach natuurlijk. Het wezen van de mens. Initiatieven. Zijn initiatieven. Zijn denken. Zijn aard. Zijn karakter. Zijn mentale gesteldheid, Zijn motivatie. Zijn karakter. En de geest van God. Die had ik ook niet zien. Boze geest. engelen. Het zijn allemaal geesten. Ruach. Waar zit die ruach? Die zit in je hart. Dus hart. En geest. Ruach. Die worden heel vaak samengebruikt. Mijn hart is dit en mijn hart is dat. En dat wordt ook van de Rovach gezet. Dus als je het op een rijtje zet, dan zie je meer dan honderd teksten. Ik honderden teksten. Die, je ziet hier die parallellen. Een Hebreeër denkt niet met zijn hoofd, maar met zijn hart. Hij denkt wel heel goed. Met zijn hart. Ja, hij wil precies weten. En je kan niet alles weten. Want God heeft niet alles geopenbaard. En waarom dan niet? Soms uh, hoef je het ook niet te weten. Blijkbaar. Het komt nog. Maar je moet natuurlijk wel accepteren. Dat het niet alles. En dan kan je gaan puzzelen. En je kan de Bijbel als een uh, soort, soort codeboek dat je moet ontraadselen gebruiken. Maar dan ben je verkeerd bezig. Dat gaat niet lukken. Dus ik, ik denk dat dat laatste ook heel vaak gebeurt. Het tweede woord is de shama. En dat is de adem van God. Dat wordt dat gebruikt als God zegt, ik vernietig mijn vijanden met mijn adem. Dan wordt dat woord wordt gebruikt. Levensadem, soms mens, kennis, wijsheid, kennis van de waarheid, geweten. Dus Het is een hele specifieke, ik heb al een studie gelezen, daar wordt dat heel precies aangeduid. En ja, dit, dit is ruach. Dat is het meest gebruikte woord. En als in het Nieuwe Testament geest wordt gebruikt... dan denkt Johannes en Philippus en Lucas echt aan... Ruach. ruach. Onze geest, onze ruach, kan verslagen zijn. Kan bitter zijn. Kan heel benauwd zijn. Wijs zijn. Jaloers en afgunstig zijn. Kan zichzelf bedriegen... Je kan jezelf bedriegen. De ruwag kan boos zijn, moedig zijn, kan liegen. Nou, dat zie je soms aan de buitenkant wel, maar dan moet je goed kijken. Je kan het niet zien. Heeft een wil. De ruwag kan ook hoogmoedig of nederig zijn. De in eenheid. Als je met zijn eenheid hoogmoedig is, dan kan je dat soms ook aan zijn houding zien. Een geest is ook een geest waarin geen bedrog is, een ruwag waar geen bedrog in is. Dat willen wij heel graag. Als we Yeshua willen volgen, dan willen we graag een geest hebben waar geen bedrog is, waar geen dubbele bodem in zit, willen we transparant zijn. De geest wordt door de eeuwige gewogen, beoordeeld. Hoe zit die man in elkaar? Wat zijn zijn diepste motieven? De eeuwige weegt de ruwag. De geest wordt onderwezen door de Heilige Geest ik moet hier wat over zeggen in sommige christelijke kringen wordt beweerd dat de geest van God enkel contact heeft met de menselijke geest niet met de ruach maar met de geest wat zij dan anders definiëren en die geest heeft dan weer menselijke geest, die heeft weer contact met de ziel en die ziel heeft weer contact met het lichaam het is mooi bedacht maar het staat er niet zo staat het er niet ik denk, ik heb het ervaren: God kan direct iemands emotie veranderen. Hij kan direct iemands gevoel veranderen. Hij kan direct iemands lichaam herstellen. Wij hebben een almachtige God. God is niet gebonden aan zulke soort filosofietjes. De geest kan zich verharden, is niet meer bereid om te luisteren. Dat is verruag: sterven. Als ze met sterft, dus dan is die nefis weg, is dood, wordt hij weer stof. Zijn adem die gaat terug naar God. Alles wordt zoals het was, want ze denken cyclisch. Adem gaat terug naar God, de materie gaat terug naar de aarde en alles blijft hetzelfde. Niet helemaal. Het wel het cyclisch denken, zo meteen, dan ga ik daarop verder. Sterven noemt de Bijbel ook... ...gaan slapen, of gaan rusten. In... ...openbaring is dat... ...daar rusten de zielen onder het altaar. Ja. En dan zeggen ze, zie je wel, de mens heeft een ziel, want die rust onder het altaar. En die praten ook nog. Die, die gaan dan wat zeggen... Die zeggen, wanneer heer, neemt u nou wraak op? Wanneer, wanneer is het nou zo ver? Nou, en dan moet je bedenken dat ook het bloed van Abel roept. Abel is dood, maar zijn bloed roept. Dat is overdrachtelijk taalgebruik. En waarom zitten die zielen onder het altaar? Om de ziel, het leven, zit in het bloed. En dat bloed is langs dat altaar gevloeid, dat hemels altaar. Het gaat hier over martelaren. En dat bloed is ook op dat altaar gestort, langsgelopen, onder het altaar gekomen. Het is heel overdrachtelijk, maar iedere Jood die één keer in Jeruzalem geweest is, die begrijpt dat. Maar wij begrijpen het niet meer, want we kennen het offerritueel niet meer. Jammer is dat. Het is heel erg overdrachtelijk taalgebruik. En dan staat er: Jullie moeten nog een poosje rusten. Zegt de eeuwige. Dat is gewoon slapen in het stof. En dan staat er over de doden: ze hebben geen herinnering. Ze hebben geen plannen. Ze loven ook God niet. Deze psalm 150, ik was verbijsterd. Want ja, je bent opgevoed met je gat naar de hemel. En de gouden harpjes, dat leek me niet zoveel. Dus daar hebben we ons thuis al wat vrijer over gedacht. Hè? Wij gaan daar God loven in de hemel. De doden loven God niet, staat er. Ze weten niks. Dit is de basis. Dit wordt ook de eerste dood genoemd. Voor de mens is iemand die gestorven is dood. Maar dat is niet voor God zo. Want wat gebeurt er? Er staat in de psalmen, ons vormeloos begin heeft God vastgelegd. Ik denk dan, ik, zo vertaal ik dat, God heeft het DNA vastgelegd. Hij weet wie we zijn... Hij heeft de, de dagen van ons formeloos begin geteld, staat er. Dus die hele ontwikkeling, die weet hij, heeft hij vastgelegd. De haren op ons hoofd zijn geteld. Nou, de haren zijn niet belangrijk. Zelfs die heeft hij geteld. Alles wat wij gedaan hebben, is vastgelegd. Alles wat wij gedacht hebben, is vastgelegd. En onze naam, als het goed is, dan opgeschreven in het boek des levens. Voor mijzelf denk ik dan, zoals... Als ik op mijn computer een uh, toets indruk, of ik heb een, uh, een klik met de muis, dan kan mijn zoon alles volgen. Hij kan in principe heel mijn gedrag en alles wat ik doe, alles is vastgelegd. Dat is het moderne denken als je iets van ICT weet, begrijp je dat. Dus ik vind dit niet zo raar. Ik begrijp dat God machtiger is dan onze ICT. Dus ik begrijp best dat hij al onze... Alles van ons bestaan vastlegt. Heeft vastgelegd. Hij is de Almachtige. Daar heb je niet speciaal een ziel voor nodig. waar alles in opgeborgen is. zoals de. kerken dat denken. Maar. voor God leef je dus. Want God doet maar één. druk op de knop. en je bent weer levend. Net als mijn zoon. Maar één. druk op de knop. en op je zo crashen één. druk op de knop. en het is er weer. En dan. Is er een tweede dood? En dan komt ieder mens komt voor die grote witte troon staan. En de eeuwige die geeft een rechtvaardig oordeel over iedereen. En dan is het eeuwig leven of de tweede dood. Eigenlijk heel eenvoudig. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Als je een begrafenis meegemaakt hebt, dan weet je hoe dat zit. Maar het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Zie, ik vertel een geheimnis, we zullen wel niet allen ontslapen. Paulus dacht dat de terugkomst, de wederkomst heel snel was en dat het moment van voor die grote witte troon heel snel zou komen. Dus hij denkt, we zullen wel niet allen ontslapen, misschien is het wel morgen zover. Maar we zullen alle veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwink, bij de laatste bezuin. Immers de bezuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. De doden worden onvergankelijke mensen. Dit is aan de mensen in de gemeente en Paulus gaat ervan uit dat die dus eeuwig leven hebben. Dit is de boodschap die continu wordt gegeven, die ook in het Oude Testament staat. Isaïe zegt, ook mijn lichaam zal eens weer uit het stof opstaan. Dat viel me pas op, een van de psalmen lees je ook over de opstanding. Er wordt gezegd dat dat niet zo is, maar het is wel zo. Het Oude Testament spreekt ook over de opstanding. Het is niet iets specifieks van het Nieuwe Testament. Enkele in de 15 nog een keer. Er staat ook geschreven. De eerste mens, Adam, is geworden tot een levend wezen. Tot een levende, tot een nefes staat er. Het Hebraeus zouden zei, nefes schrijven. De eerste mens is geworden tot een dus levende ziel. De laatste, Adam, tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke. Eerst natuurlijke mens, stof. Nu wordt hij begraven. Hij komt tot ontbinding. En als de bezuin klinkt. Is er komt een nieuwe mens. God hebt een nieuwe mens. De eerste mens is uit de aarde. Adem was stof. De tweede mens. Is de Heer uit de hemel. Toen Yeshua op aarde was. Was hij gewoon een stoffelijk mens. Hij stierf. Maar hij werd opgewekt. En hij werd een hemelsmens. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, wij lijken op Adam. Zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. De hemelse is Yeshua. Bij de laatste bezuim. Is dat zover? Nou, ik sluit af met, er zijn een heleboel moeilijke teksten uh, die voor je voeten geworpen kunnen worden. Ik heb er een uh, aantal, een stuk of twaalf denk ik, dertien. Heb ik opgeschreven en heel uitgebreid geanalyseerd. Ik ga dat verhaal aan André toesturen. En als jullie dat willen lezen, dan kun je al die moeilijke teksten... Eén is bijvoorbeeld, de mens gaat immers naar zijn eeuwig huis. Rooklagers doen de ronde in de straat. Dus dan iemand gedood en die gaat naar zijn eeuwig huis. Zie wel, die gaat naar de hemel. en het eeuwig huis, dat betekent gewoon te glas verder niks. Ja, dat is in het oude denken, ook in de Arabische lituur, kom je dan het woord hemelshuis tegen als... Woord voor een graf. Ze gaan naar het graf. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben: Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Die verderop, dan zegt Jezus: Ik kom terug. Dat zegt wel drie keer: Ik kom terug. En dan zegt hij: De wereld kan me niet zien met jullie kunnen me zien. Dus dat gaat niet over zijn wederkomst. Het gaat over heel Johannes 13 en 15 gaan over de vervulling met de heilige geest. Daar gaat het over. En het zegt in het huis van mijn vader, wat is het huis van God? Altijd, herhaal, altijd. Is dat de tempel of het is de tabernakel of betel, het huis van God? waar God zich op aarde heeft geopenbaard, waar die is het huis van God genoemd, het huis van de vader, de vader van Yeshua. Dus het gaat echt over de tempel. En in die tempel, daar waren heel veel verblijven en daar had je de leefgemeenschap van de priesters en de levieten en daar vergelijkt Yeshua dat mee. Wij zullen allemaal vervuld zijn met de Heilige Geest, dat is de bedoeling. En dan horen wij een heilige priestergemeenschap te zijn waar God in woont. En dan leg ik Johannes 14 heel snel en kort uit. Maar dat staat er eigenlijk. Nou, Zo zijn er heel veel teksten die je eigenlijk in de context moet zien. En dan staat er iets heel anders. Je kunt niet zo eens zo'n tekst er even uithalen. En zeggen, oh, even gauw, zie je wel, hemel. Zie je wel? Uh, in het huis zijn veel woningen, dus wij hebben daar allemaal een huis in de hemel. Nee. In het Hebreeuws zijn er drie woorden voor graf. Ik had hier drie woorden, maar dat is verder niet zo belangrijk. De eerste is het Dodenrijk. Wat is het Dodenrijk? Dat is de plaats waar de Oranjes in de Nieuwe Kerk in Delft zijn bijgezet een grote kelder. En daar staan al die kisten, sacrofagen, dat, dat is dodenrijk. Dat is een grot in de, de oudheid en daar werden de lijken neergelegd. En na een jaar was dat lichaam verteerd en werden de botten, zo'n lijk lag dan redelijk voorin, en die werden achterin bij de andere botten gelegd. Het wordt vergaderd bij je voorgeslacht. Dus heel letterlijk is dat. Er is een ander woord. En dat is een graf. En dat heeft zoiets als. één, twee persoons. Ja, gat in de grond. En dan heb je ook nog. De, voor het kou. Dat zijn allemaal dezelfde begrippen. Dan is er. in het Grieks is er een woord. Hades. En dat betekent zowel hel. als graf. En je ziet de moeilijkheid aankomen. Als er nou Hades staat. Wat moet je nou vertalen? Graf? Of hel. Nou, daar hebben ze een oplossing voor gevonden. Als het dus heel moeilijk is, een hele slechte situatie, negatief, dan zeggen we: nou, dan gaan we hel neerzetten. En als het wat minder negatief is, als het neutraler klinkt, dan is het, wordt het met graf vertaald. De moeilijkheid is, enkel het oude denken, het Hebreeuwse denken, komt het hele begrip hel niet voor. Dat is er niet. Nee, want je gaat slapen in het stof. Tot de jongste dag. En dan, zegt Jeshua, komt er een scheiding. Dus wat je ziet, dat eigenlijk het Grieks denken door de vertalers wordt overgezet naar het Hebreeuws denken. En dan gaan de teksten door elkaar lopen en dan gaan ze dus soms ook het woord hel gebruiken. Als het maar negatief genoeg is, dan je het dat is toch niet zo prettig. Of zo. hel, dan, dan komt het beter aan. Ik denk dat dat niet goed is. Dat is de enige plek waar je zou zeggen van iemand gaat naar een andere plaats toe. Ja, dat is de enige plek in de Bijbel. Als je de gelijkenissen uitlegt, dan gaat het altijd om de clou. Wij zijn gewend als een gelijkenis, dan moet ieder, ieder dingetje in zo'n gelijkenis, dan willen wij een geestelijke betekenis aangeven. Wij willen dat transponeren, wij willen daar onze Griekse denken op loslaten. Nee, het gaat om de clou. En dat zie je ook wat is de clue? Ze waren gierig, gaat over de farisees schriftgeleerd geloof ik. Die waren gierig en die wilden geen eens het grote gebod nakomen. God dienen boven alles je naast, als je zelf zelfs het grote gebod deden ze niet. Zo gierig waren ze. Dus dat is de clue. Dus dat is iemand die verkommert haar, en het gevolg is, dat jullie zullen straf ervoor krijgen. Jullie kunnen dat niet ongestraft doen, dat is de clue. Kijk, als je die tekst analyseert... Dan is de man in de hel is aan het praten met Abraham. Dat is wel een beetje eigenaardige bezigheid. Want dat kom je dus ook niet tegen. Maar het was het denken van de fariseeën. Want Alexander de Groot had het Griekse denken geïmplementeerd. Dus de wereld. Dus hoewel de farisees zich er heel erg tegen verzet hebben. Is toch dat denken daar ook binnengekomen. Nou en Yeshua die... Pak ze eigenlijk met hun eigen denken, daar gaat hij op in. Ja, als je dat probeert allemaal letterlijk te gaan zien, ja, dan kom je in de war. Want het, er is niet dat iemand vanuit de hel naar, naar de hemel of omgekeerd, dat daar een discussie is. Alles is letterlijk. Behalve de gelijkenissen, je kunt die niet zomaar letterlijk nemen. Daar, daar moet je voor opletten. Bijvoorbeeld... Ja. Omdat, dat, omdat het dat het denken was van de farisee schriftgeer dat komt ook bij Plato die zegt als een ziel verlost wordt van zijn lichaam dan kunnen er een aantal dingen gebeuren als het een filosoof is dan gaat hij natuurlijk direct naar uh, uh, de hemel of wat zij dan voor hemel uh, aanzien als hij een redelijk mens is geweest maar er bevalt toch nog wat aan te verbeteren dan wordt hij gereïncarneerd als hij een slecht mens is, dan wordt hij, dan komt hij in een soort vage vuur. vuur, Dat is een denken. Ja, dat zegt Jezus heel duidelijk. Want op een gegeven moment heeft hij het over Gehenna, daar heeft hij het, ik denk een stuk of tien keer over. En Gehenna, dan van Ben-Hinnom, dat is de vuilnisbelt van Jeruzalem. En als er wel zo'n vuilnisbelt bent geweest, Tenminste, vroeger was dat zo. Ik weet niet of dat nog zo is, maar ik denk het niet. Tegen, tegenwoordig is dat anders, maar vroeger dan, dan was er overal vuur. Er brandde echt vuur. En er waren het rotte en het stonk. En dus dat vergelijkt je zo. Je bent voor het koninkrijk van God waardeloos. Alles wat in Jeruzalem waardeloos was, werd in de afgrond in Ben-Hinnom gegooid. Je bent voor het koninkrijk van God waardeloos. Je wordt daar weggeworpen. Dat is het beeld. Ja, je, je, je een beetje verteerd. Het, het, het wordt niet opgewekt. Ik heb wel eens ook gebeden van... Heer, het is allemaal zo anders. Zo anders. Wilt u het woord bevestigen? Met wonderen en tekenen? Ja. Nou. Ik vind dat dat moet. Ja, en dat is in mijn leven gebeurd. Ik heb daar wel eens over gehad. Ik hou het even laten.